5 uur, NPO Radio 1, met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws Co. Het verhaal van een studentenjournalistiek... die midden in de burgeroorlog in Jemen terechtkwam. En hoe bescherm je kinderen tegen een vechtscheiding? We onderzoeken het voorstel om scheidende ouders... voortaan nog maar één advocaat toe te wijzen. Jurist Dubedetski nu met het NOS Journaal. Voor het uitbuiten van een zwakbegaafde man in bergen heeft een echtpaar 3,5 en vier jaar cel gekregen. Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Het stel liet hun slachtoffer acht jaar lang meer dan vijf dagen in de week... tot s'avonds laat voor hem werken, zegt de rechtbank. Hij werd daarbij uh, geslagen, er werd gescholden, hij werd gekleineerd. Hij, uh, hij moest slapen in een, een klein houten schuurtje naast de woonwagen uh, van het echtpaar. En dat schuurtje dat ging, ging s'nachts ook op, op slot... Het echtpaar kreeg niet alleen een celstraf... maar moet ook een schadevergoeding aan de man betalen van 40.000 euro. Een lid van het kabinet is in april in Armenië... bij de herdenking van de genocide door Turkije op Armeniërs. Het is de eerste keer dat een bewindspersoon erbij is. Met deze beslissing reageert minister Kaag... op een oproep van ChristenUnie-Kamerlid wind. Indien de motie wordt aangenomen en de regering deelneemt in de betekent dat niet dat de regering daarmee een uitspraak doet... over de vraag of er kwestie is geweest van een genocide. Ja, de kwestie ligt al jaren erg gevoelig. In 1915 werden in het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering ontkent dat er sprake was van genocide. Een ontruiming vanmiddag in Tilburg. Iedereen moest het gebouw van uitkeringsinstantie UWV uit... omdat medewerkers trillingen hadden gevoeld. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak van die trillingen. Noord-Korea stuurt een hoge generaal naar de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. De generaal was vroeger het hoofd van de militaire inlichtingendienst en wordt gezien als het brein achter twee aanslagen op Zuid-Korea. Een ontsnapte Poolse koe die wekenlang rondzwierf op een eiland is dood. De koe ontsnapte uit een slachthuis en zwom naar het eiland. Uiteindelijk werd ze gevangen en naar een boerderij gebracht, maar ze overleed op weg daar naartoe. In de Tweede Kamer is oud-premier Ruud Lubbers herdacht... in aanwezigheid van zijn familie. Kamervoorzitter Arif noemde Lubbers een groot staatsman. Ruud Lubbers had diep gewortelde idealen... maar staarde zich nooit blind op zijn eigen gelijk. Hij zocht naar harmonie. Naar wat goed is voor de hele samenleving. Arif wees ook op zijn soms onaanvolgbare taalgebruik... dat sommige journalisten tot wanhoop dreef...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 De 35-jarige verdachte zei tegen de rechter dat hij dacht... dat hij werd achtervolgd door criminelen. De man uit Zaltbommel moet zeven jaar de cel in. Het OM had acht jaar geëist. Het weer, het is droog, met vooral in het zuiden nog wat zon. Vanavond gaat het licht vriezen. Minimaal vannacht tussen de min 1 en min 5 graden. Morgen en zaterdag is het zonnig en een graad of drie... met een snijdende oostenwind... Vanaf zondag nog kouder en later in de week kan het s'nachts 10 graden gaan vriezen. En de verkeersinformatie, staan er veel mensen vast, Dennis mooi? Uh, ja, op 89 plekken kan je vaststaan. Bijna 400 kilometer file. Het is wat drukker dan gebruikelijk, vooral door ongelukken. De meeste files staan rond Utrecht, Rotterdam en in het zuiden van het land. Maar op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je ook een half uur vertraging... tussen Elst en Andelst. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dan bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen het Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan de IJssel 10 kilometer... En drie kwartier vertraging door een ongeluk. A27 van Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en Houten. 11 kilometer door een ongeluk. Een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A59 richting Os. Tussen knooppunt Zonzeel en het knooppunt Hooipolder. Weg is hier weer vrij na een ongeluk. En verderop op die A59 tussen Rosmalen en Kruisstraat. 4 kilometer door een ander ongeluk. is ook is dicht. De vertraging is drie kwartier.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 NOS NTR. Eén derde van alle huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding en daar zijn zo'n 70.000 kinderen bij betrokken. Ik was erg blij toen we weer naar hem zouden gaan. En dat ze het weer zouden proberen, maar daarna kwamen daar gingen ze weer ruzie maken. En toen wou ik gewoon echt weggaan. Ja. Soms moest ik daarom huilen omdat ik het niet echt leuk vond. Lara Rensen. Nieuws Co. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor kinderen. 16.000 van die kinderen houdt ernstige klachten over aan de gevolgen van een scheiding. Om die kinderen te beschermen heeft oud-minister André Rauwvoet vandaag in een commissie een advies uitgebracht. Hij wil toe naar één vertegenwoordiger die vooral naar de belangen van de kinderen kijkt. Toen normmodel dat wil zeggen dat is een beetje een populaire term om te zeggen als je gezamenlijk besluit uit elkaar te gaan... en je bent het eens, dan leef je een convenant in... de rechter geeft er een klap op en is het klaar in principe. Dat, zijn de, dat is de goede scheiding. Uh, heel vaak gaat het niet zo... en wil de een niet wat de ander wel wil... en dan huur je allebei een advocaat in... en dan vecht je dat in de rechtszaal uit. Ik zet het iets zwaarder aan, maar dat is wel vaak de praktijk. En ik heb erbij gezeten en gezien hoe dat gaat. Uh, en dat komt omdat je allebei je advocaat inschakelt... die dan vervolgens moet gaan onderhandelen over omgangsregelingen... over wie krijgt de woning, over de alimentatie enzovoort... En wat ik zou willen, en dat heb ik ook opgeschreven... is ontwikkel nou een alternatieve procedure... waarbij je niet allebei met je eigen advocaat komt... maar met een gezinsvertegenwoordiger... die ook naar het belang van het kind kan kijken. Uh, die legt een gezamenlijk stuk voor aan de rechter. Uh, en dan moet de rechter de open plekken invullen. Uh, ik heb dat niet tot in detail kunnen invullen in die korte tijd. Maar ik heb wel zal wel tegen de minister zeggen... ga dat nou de komende tijd verder ontwikkelen. Betrek daar ook de rechterlijke macht bij, de advocatuur, andere partijen. Maar zorg dat er een, een, een procedure komt die niet dat gevecht in zich heeft. Niet dat toernooimodel. Nou, wij gaan nu praten met de rechterlijke macht en met de advocatuur. Eerst eens eventjes naar Johan Visser, rechter bij de rechtbank Den Haag. Lid van de Raad voor de Rechtspraak. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Rensen. Neemt het aantal vechtscheidingen toe naar uw idee? Ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Wel neemt de heftigheid en de strijd meer toe. Dat merk ik wel de laatste tien jaar dat ik zelf actief ben op dit vlak. Dat je daar wel een versterking in ziet in de strijd. Hmm. Inclus in het enorme groot aantal. Oké. Okay. Dus het gaat er intenser aan toe eigenlijk in de rechtszaal? Ja. ja. Wat kunt u als rechter doen om kinderen die bij een echtscheiding betrokken zijn te beschermen? Wat kunt u op dit moment doen? Ja, we hebben natuurlijk al een heel uh, instrumentarium tot uh, onze beschikking. Uh, dat ziet met name toe op de maatregelen die we al eerder vanuit de rechtspraak uh, genomen hebben. Dus de regierechter, één gezin, één rechter, zodat dat alles in één hand uh, valt. Een betere hulpaanbod, wat afgestemd is op ouders en kinderen, wat dan snel en goed ingeschakeld kan worden. De inzet van een bijzondere curator, dus een gedragsdeskundige, een orthopedagoog, een kinderpsycholoog, die het kind een stem geeft. Die ook adviseert, eh, zowel aan ouders als aan de, aan de rechter, wat het beste is voor het kind om te gaan uh, doen. Ja, en zo hebben we nog wel meer dingen tot onze beschikking die we, die we kunnen doen. Ja, en, en kunt u de kinderen voldoende beschermen als rechter? Ja, uh, je bent altijd toch maar één schakel. Uiteindelijk zullen de ouders dat zelf moeten doen. Maar ik denk dat wij wel een plicht hebben... Uh, om kinderen zoveel mogelijk te beschermen... en in te grijpen als dat echt nodig is. Mm. En uh, dat kan, uh, ja, daar moeten we aan werken. Nou ziet Rauwvoet uh, graag dat het toernooimodel uh, verdwijnt. Hij wil dat ouders die via twee advocaten vechten, dat dat stopt. U ziet dat als rechter uh, vaak van dichtbij. U zei al, de heftigheid neemt toe in de rechtszaal. Wat gebeurt er dan in zo'n zaal? Nou ah, ja, dat is wat dat toernooimodel meebrengt... dat ouders in de, in de stand, zeg maar, binnenkomen. En dat wordt in, een, in sommige gevallen alleen maar versterkt... door de, de twee advocaten die er dan ook nog bij zijn. Dus men gaat heel lelijk naar elkaar zitten doen. En dat wordt opgeklopt en dat wordt sterker gemaakt en groter gemaakt. Dus het is een polariserend model... En daar zouden we in die zin wel vanaf kunnen en vanaf moeten... zodat het veel meer in gesprek wordt, veel meer op afspraken gericht... en veel meer deescalerend zou kunnen zijn. En daarom zie ik eerlijk gezegd ook wel een waarde in zijn voorstel voor een gezinsvertegenwoordiger... waarbij je eigenlijk veel meer inzet op investeringen in de voorfase. Dus als mensen uit elkaar gaan, dat zal al heel snel bij de juiste persoon terechtkomen die ze in dat hele erscheidingproces begeleidt... en ook daarbij de goede interventies kan inroepen... Ja. die nodig zijn voor ouders en kinderen. En dus niet uh, twee advocaten die tegenstrijdige belangen dienen. Laten we even luisteren naar Ingrid Vledder. Zij is advocaat familierecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Vledder, vindt u het ook een goed idee... om één bemiddelaar aan te stellen, één advocaat voor het hele gezin? Nou, laat het voorop staan dat ik vind dat er ongelooflijk veel... dat er ongelooflijk veel goed werk is verricht door de heer Rauwvoet. Ik vind dat hij uh, heel erg de belangen van, van het kind centraal stelt in, uh, in de hele afscheiding. Ik vind, vind dat het echt uh, ontzettend uh, goed. Het is ook een lezenswaardig stuk geworden. Ik vind tegelijkertijd dat uh, het afscheid nemen van het toernooimodel... daar is ook heel veel voor te, te zeggen, maar zijn suggestie... Om dat te, ja, te verbeteren door één gezinsvertegenwoordiger aan te stellen... Uh, is, denk ik, in heel veel gevallen uh, geen, geen goed idee. Kijk, mensen die maar dat duur... moet u even uitleggen, want waarom is nou... dat geen goed idee? Ik heb mensen die nu op een normale manier uit elkaar gaan. En, en laten we wel wezen, 80% van de, van de echtscheidingen... Die, die, die gaan middels een convenant, hè? Dus dat zijn mm -hmm. mensen die in mediation dat met elkaar weten te, te regelen... in onderlinge overleg. En dan heb je 20% die wel uiteindelijk bij een rechter... Ja, maar daar recht hebben recht we het komt. nu over, ja. Precies. Uh, maar dat, dat is maar 20%. Hè. Maar ik denk dat het wel goed is om dat even... Ja, maar dat, dat zijn wel gekwetste de, kinderen de, die daaruit voortkomen. Dus ik wil toch even met Zeker. u daarop door. Zeker, um, maar of, dan, uh, of, of je dan niet het probleem verlegt om een gezinsvertegenwoordiger aan te stellen... want ik kan u ook een briefje geven dat, dat de ene het dan wel eens is met het plan wat gepresenteerd wordt... en de andere ouder niet, dus ook daar uh, zal, zal ruis op de kabel ontstaan. Maar het is toch minder ik... polariserend, denk ik, hè? zoals maar... uh, we net al hoorden van, uh, van de rechter... Ja, maar uh, ik, ik doe dit werk zelf ook uh, tien jaar. Ik zie natuurlijk ook uh, in sommige zaken dat, dat, dat advocaten een escalerende werking hebben. Ik zie ook heel veel van mijn collega's die zich uh, maximaal inspannen om juist te deescaleren... juist op het gesprek te gaan, de belangen van de kinderen naar voren te, te halen. Mm. Dus niet, niet iedere zaak, wat ik bedoel te zeggen is dat niet iedere zaak die bij de rechter... Terechtkomt, is een zegscheiding. Nee, kan maar we horen net wel van Rechter Visser dat in zijn rechtszalen de heftigheid toeneemt. En dat is natuurlijk ja, niet zomaar. Een, ja, vond ik een hele interessante observatie. Heeft denk ik ook, en daar zou ik zijn mening ook wel over willen horen, heeft denk ik ook te maken met het ouderschapsplan. Mensen gaan uit elkaar en moeten nu uh, verplicht een ouderschapsplan opstellen. Nou, laten waar... we even naar Rechter Visser op... gaan. Heeft dat met het, uh, met het ouderschapsplan te maken, meneer Visser? Deels denk ik de, de, terecht wordt gezegd dat het meerendeel van de mensen inderdaad op een goede manier uit elkaar weten gaan. Dat moet inderdaad ook gezegd zijn. Aan de andere kant zien we inderdaad ook dat die, die vechtenstrijd en, en vechtscheiding toch ook wel zich ook voordoet en de intensiteit daarvan groter wordt. Dat heeft mee te maken, denk ik, dat, dat de, de maatschappij individueler wordt, individualistischer wordt. Mensen komen meer op voor hun belangen, meer voor hun rechten. Dat zie je sterker terug. De werking van het oudersvastplan kan tot op zekere hoogte daar ook wel een, een, een rol in hebben. Omdat het oudersvastplan eigenlijk wordt opgesteld in een situatie waarin partijen net uit elkaar zijn, mm -hmm. de emoties nog hoog zijn opgelopen en daardoor ook partijen minder in staat zijn om op dat moment goede afspraken te maken. Zodat goede begeleiding op dat gebied ook wel nodig is. Ja, dus daarnaast en daarnaast denk ik dat, dat er. Dat mevrouw er in, Fledder, in, ja? Yes, sorry. In, in het rapport uh, goede dingen staan over de, de regierechter... Uh, dat, dat de Raad voor de Kinderbescherming sneller wordt, wordt ingeschakeld. Er zijn heel veel dingen die in het rapport staan... Die, uh, waar de rechtspraak natuurlijk nu ook al mee, mee bezig is... maar waar zeker nog meer stappen op gezet kunnen, kunnen worden. Maar ja. ook nou dat idee van die gezinsvertegenwoordiger? Nee, maar ik snap wel waarom u daar tegen bent. Want het is natuurlijk broodroof voor u. Eén advocaat ja, per zaak, dan, de... dan heeft u minder werk. Nou, dat wordt altijd gezegd. Ik maak me helemaal niet zo zorgen om, om, om, om mijn werk te eerlijk toch wel werk? Eerlijk, uh, voorhouden. Ja. Ik heb werk genoeg. Dus ik vind het ook altijd een beetje makkelijk, uh, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik denk wat u ook niet moet vergeten is dat, er gewoon, dat mensen gaan uit elkaar. Dat, dat, doet, dat doet iets met, uh, met je. Dat is dan niet de periode dat je het makkelijkste kan komen tot, uh, tot afspraken En je kan ook gewoon verschillend denken over... moet iemand twaalf jaar partenadaptatie krijgen... moet iemand vijf jaar partenadaptatie krijgen. Ik denk, gelukkig hebben wij ook een rechtelijke macht hier in Nederland... die als partijen er niet uit kunnen uh, komen... dat ze dan de beslissing nemen. Ja. Dus, uh, maar meneer Visser, uh, nog even terug tot slot naar u. Is die, zijn die beslissingen dan ook moeilijker geworden... omdat de heftigheid toeneemt? Wat is uw idee daarover? Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, zijn wij natuurlijk gewoon uh, beroepsbeslissers, om het zo te zeggen. Uh, maar als die strijd inderdaad zo enorm is opgeleid, uh, kan dat het wel lastiger maken. Uh, want je probeert natuurlijk altijd uh, partijen, met name voor de kinderen, verder te brengen. En dat werkt toch het beste in een geëscaleerde situatie. En niet ja. als het een hoop tumult is. Ja, precies. Dank voor uw uh, verhaal, rechter Deze. Visser en Ingrid Verder. Zij is uh, advocaat familierecht. Beide bedankt nog even door naar de verkeersinformatie natuurlijk Dennis mooi het is drukker dan gebruikelijk, vooral door ongelukken, en dat merk je op de wegen rondom Utrecht, Rotterdam en in het zuiden het meest op de A15. Loopt het ook goed vast door een ongeluk van Nijmegen naar Gorkum, Een half uur vertraging tussen Elst en Andelst. Drie kwartier vertraging bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette staat 10 kilometer, maar de weg is wel weer vrij. A50 Apeldoorn-Os tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Valburg 12 kilometer en een half uur vertraging. A59 richting Os tussen Zonzeel en knooppunt Hooipolder. Twintig minuten vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk. En verderop staat er tussen Rosmalen en Nuland 6 kilometer. En hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Tot slot de A67. Van Eindhoven naar Venlo. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hoogt Hocht en Zomeren. 17 minuten over 5. Ook de burgemeester van Landgraaf moet eraan geloven. Hij is opgeroepen voor het DNA-verwantschapsonderzoek... in de zaak van Nicky Verstappen. Totaal bijna 22.000 mannen is gevraagd zich te melden. De komende drie weken wordt hun DNA afgenomen. Het is het grootste DNA-onderzoek ooit in ons land. De kosten zijn rond de 1,8 miljoen euro. Jeroen de Jager ging naar Landgraaf en sprak met een man op straat. Dag meneer, bent u opgeroepen voor het verwantschapsonderzoek? Uh, ik heb wel een oproep gekregen ja. En? Dus gaan we kijken dat we een dna onderzoekje laten doen, ja. toch? Denkt u dat iedereen gaat? Dat denk ik niet. En waarom niet? Als ik het zo om me heen hoor, dan zijn er ook een aantal mensen... die vinden het allemaal een beetje overdun. Overdun? Ja. In welke zin overdun? In die zin dat ze ervan uitgaan dat binnen hun familie eigenlijk niks te vinden is. Dus vinden ze het ook niet makkelijk om te gaan. Als er heel veel mensen niet opkomen daar, dan krijgt de politie veel werk... Dan krijgen ze veel werk, ja. ja? ja Moeten dan... ze al die families gaan napluizen? Absoluut, ja. Absoluut, ja. ja. Wat denkt u van de kans dat, ze, dat dit iets gaat opleveren? Nou, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop dat, ze iets, dat het iets oplevert. Maar ik ben tegelijkertijd ook bang dat wanneer het niets oplevert... Ja. dat dat uh, ja, tot, tot een heel lastig naonderzoek kan gaan, kan gaan leiden. Ja. Of tot een ja, cold case, helaas. Ja. En wat bedoel u? dan de hele lastig onderzoek? Al die mensen die niet zijn komen opdagen, die dan nagetrokken moeten worden. Dat bedoel ik. Ja, ja. Jaren duren natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Aan de andere kant, op het moment dat er wel iets uitkomt, dan kan het hek van de Dam zijn in Nederland. Want, Want dan gaan we bij elk onderzoek dit soort DNA-onderzoeken krijgen, zodat je eigenlijk bijna elke misdaad kunt oplossen, althans, voor zover dat DNA ja. aanwezig is. Ja. Ja. En u ja. snapt ook de mensen die daar kritisch over zijn? Die begrijp, ik ook wel. die begrijp ik ook wel. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... ja, kom op, werk hier nou even aan mee. Ja. Wat heb je te vrezen? Totdat het uw neef blijkt te zijn... en er heel veel onrust in de familie ontstaat. Die kant, daar heb ik ook over nagedacht. Ja. Dat er dus ook mensen zullen zijn die zeggen van... nou, ik ga niet, want kijk, stel... ik ken mijn hele familie niet... en stel dat er in de familie iets is... dan ben ik degene die, die, die de zaak in roering heeft gebracht. Ja, en, ja. ja. daar heb ik ook over nagedacht. Ja. Ingewikkeld hoor. Het is ingewikkeld. Ja. Maar ik ga het er in ieder geval aan meedoen. Succes. Oké, okay, dank je. Okay, dank. Iets verderop in de kantine van een voetbalvereniging. een van de zes locaties waar de komende weken van bijna 22.000 mannen DNA wordt afgenomen. Een DNA-straat. Het zijn in feite drie partytafels. tafels. Waarin de eerste tafel de man zich identificeert. De tweede tafel hij zich registreert en toestemming geeft. En bij de derde tafel is de afname van het wangslijm. Dit is een enorme operatie. U bent daar de projectleider van meneer Raamakers. Is dit wat u betreft de allerlaatste kans om de zaak Nikki Verstappen op te lossen? Dit is inderdaad de laatste kans. Ja, als dit niets oplevert, dan stopt het onderzoek? Dan stopt het onderzoek. Of in ieder geval wordt dan opnieuw gekeken of er überhaupt nog mogelijkheden zijn. Maar gelet op de informatie die wij nu hebben, het sporenmateriaal wat we nu hebben... en ook de wettelijke mogelijkheden die de wet ons biedt, hebben we op dit moment geen nieuwe mogelijkheden. Nee. Dat is het laatste middel. Stel dat van die 21.500 mensen er 500 niet komen opdagen. Moet u dan al die mensen gaan natrekken... wat, wat de reden is geweest waarom ze niet zijn komen opdagen? Nou, in het principe nog niet. Dan kijken wij of degene die niet is gekomen... toch door een familielid, een eng familielid, wordt afgedekt... zodat zijn komst niet noodzakelijk is. Heeft u er, Albert, al vertrouwen in dat dit iets gaat opleveren? Dat deze allerlaatste poging ook echt succesvol zal zijn? Ja, anders stond ik niet hier. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat we eh, met deze laatste poging ook de laatste kans gaan benutten om de zaak op te lossen na twintig jaar. U zegt wij gaan deze zaak oplossen? Als er een kans is, dan is die nu. Hij is heel duidelijk, politiecommandant Hans Raamakers, die de leiding geeft aan het DNA-onderzoek in Limburg. To lean on Would it be good enough For me now? One night of magic rush The star to sip van José González. Het is zeven minuten voor half zes. We gaan nog even naar Korea. Vrolijke, lachende Zuid-Koreanen. Dat is wat we deze week op de beelden van de Olympische Spelen in Pyeongchang zien. Maar er zit ook een andere kant aan. Veel Koreanen leven onder grote druk, onder stress... door de maatschappelijke druk die erop ze wordt uitgeoefend. De beste opleiding, de beste baan, alles draait om presteren. En dat veel mensen het niet aankunnen, blijkt uit de cijfers. 36 mensen plegen zelfmoord per dag op een bevolking van 50 miljoen. En hiermee staat Korea bovenaan in de lijst van ontwikkelde landen... om het in perspectief te plaatsen. President Moon gaat miljoenen investeren om het probleem aan te pakken. Verslaggever Jozef Intree is in Korea. Ik ben in Seoul op de post van de reddingsbrigade aan de Han -rivier. In het kantoor op de kade zie je live videobeelden van de bruggen die over de rivier lopen. Om de zoveel minuten gaat er een alarm af. Dat betekent dat er iemand zich verdacht gedraagt op de brug. Hij blijft dan te lang staan of staat te dicht aan de kant. Alles wordt in de gaten gehouden... zodat ze meteen kunnen uitvaren als het nodig is. Vorig jaar sprongen bijna 400 mensen van de brug in Seoul. Ruim 90 daarvan wordt gered. In de winter is het iets minder dan in de zomer. Maar eergisteren was het weer zo ver. Een man parkeerde s'nachts zijn auto op de brug en sprong. Zijn lichaam is nog niet gevonden. En daarom gaan ze het water op om nogmaals te zoeken. Ik mag samen met mijn televisiecollega's en Sue, onze vertaler, mee. Ik krijg zwemvesten aan. Behalve de kapitein en de baas van de reddingsbrigade... zijn er ook twee duikers aan boord. Ze doen dikke pakken aan, want het water is ijskoud. Als ze langer dan 20 minuten in het water zijn, bevriezen hun tenen al. Omdat het water zo koud is komen de lichamen ook pas later bovendrijven. Gemiddeld is het één à twee keer per dag raak hier op de Han rivier. Volgens de reddingswerken komt het door het moeilijke leven in Seoul. Zo'n competitieve samenleving, waar je niet mag falen... dat is zwaar voor veel mensen. Dan komt er een melding dat de politie een lichaam heeft gevonden. Ja, het heeft een op. gevonden. We varen er naartoe. Als we aankomen varen, zien we op de kade... een naad lichaam liggen, een wit plastic verpakt. Dat white wrap, do you see the vinyl wrap? That is the body we are going to Politie heeft hem al op de kade gelegd. Het is behoorlijk aangrijpend om te zien. Een van de duikers vertelt dat hij er maar niet aan kan wennen. Hij doet dit werk al tien jaar. Afgelopen kerst nog, vertelt hij... Was er een jonge man van 20 gesprongen. Ze konden het lichaam maar niet vinden. Elke dag stond de familie op de brug te wachten. Na een week vonden ze het lichaam pas en konden terug naar de familie. Ze proberen van alles op de bruggen om te voorkomen dat mensen springen. Er hangen noodtelefoons en er staan geruststellende teksten op de brug. Maar het aantal zelfmoorden daalt niet president Moon van Zuid-Korea komt nu met een pakket maatregelen om het probleem aan te pakken verspreid over het hele land moeten zogenaamde gatekeepers komen verpleegsters, mensen van de kerk sociaal werkers die in een omgeving mensen in de gaten houden die somber zijn ook moet psychische hulp uit de taboes weer het moet voor iedereen en overal bereikbaar worden het uh, moet voor iedereen en overal bereikbaar worden bij de reddingsbrigade doen ze al een nazorg. De mensen die een sprong van de brug overleven, krijgen therapie en begeleiding aangeboden. Mensen komen weer terug naar de reddingspost om ze te bedanken voor de hulp. Ze zijn blij met de plannen van de regering. Mensen moeten elkaar steunen. Mensen moeten elkaar helpen. Ik ja. Slaggever Josephine Tree over de druk in Korea en de zelfmoordcijfers daar. Ik wil u toch nog even meegeven als u zelf hier gedachten over heeft, zelfmoordgedachten, of u kent iemand die daar last van heeft. Praten helpt, therapie helpt en dat kan ook anoniem via 0900 0113 of via 113.nl. Straks in Nieuws en Co. gaan we praten met de 23-jarige Katja. Studentenjournalistiek is net terug uit Jemen. Daar is sinds 2015 een burgeroorlog gaande. Eh, er komen amper journalisten. Zij ging erheen voor haar afstudeerscriptie. En het belangrijkste verhaal om 6 uur, daarvoor hebben wij gekozen. een verhaal over de stemwijzer. Een man uit Klumborg die doet wat de gemeente nalaat: een stemwijzer maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.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 Wat wil jij drinken, John? John, drinken! Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schonenberg hoortestdagen. Kom langs op 22 of 23 februari. Kijk op schonenberg.nl voor de openingstijden. Boek nu op zeetours.nl het meest spectaculaire cruise-schip ter wereld. De Symphony of the Seas van Royal Caribbean. Inclusief vluchten vanaf 1399 euro.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 Als ondernemer twee maanden op je geld wachten, ook niet. Autofactoring Factoring betaalt facturen van ZZP'ers en MKB'ers binnen 24 uur uit. Probeer ons uit. O2Factoring.nl. Vooruit met het geld. NPO Radio 1. Het is half zes geweest. We gaan met Juris Subinitsky met het NOS Journaal. Eén jaar cel voor een voormalig ambtenaar van Defensie... voor corruptie bij de aanschaf van auto's. Hij liet zich volgens de rechtbank jarenlang omkopen door autodealers... Als tegenprestatie bestelde hij bij die dealers... auto's voor Defensie en voor de politie. De Rotterdamse D66-wethouder Pex Langenberg is opgestapt. Zijn positie was onhoudbaar geworden vanwege het debakel... met de bouw van een metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Dat duurt veel langer en wordt veel duurder dan gepland. Het Openbaar Ministerie bereidt een strafzaak voor tegen de website Geen Stijl... voor het verspreiden van een seksvideo waarin Patricia Pai is te zien. Ook moeten twee verdachten voor de rechter verschijnen. Zij worden vooralsnog beschuldigd van smaad. En de Tweede Kamer heeft oud-premier Ruud Lubbers herdacht. Ook zijn familie was erbij. Kamervoorzitter Arip noemde Lubbers een groot staatsman... met diepgewortelde idealen die zich niet blind staarden op zijn eigen gelijk. Dankjewel, Jorin. Wij gaan naar het weer, Marco Verhoef... met uh, ja, eigenlijk wel heldere lucht en ja. steeds meer kou, hè? Ja, en op de meeste plaatsen blijft dat ook zo. In het noorden en oosten drijft af en toe wat bewolking rond... maar het is wel, uh, wel droog en dat blijft eigenlijk vanavond en vannacht ook zo. Die wolken kunnen de temperatuurdaling wat temperen... en dan is het in Groningen min drie... En als het wel wat langer helder is in het oosten van het land, min 5 in het westen, sowieso iets minder lage temperaturen, zo min 1 of min 2. En verder is het heel rustig ook morgen overdag. De temperatuur komt weer iets boven nul. 2 tot 4 graden wordt het meeste zon in het zuiden. En de wind begint wat aan te trekken. En dat betekent dat het voor het gevoel eh, toch wel wat kouder begint te worden dan die eh, waarde op de thermometers. En wat zie je dan dit weekend? Uh, zaterdag nog steeds een dag met uh, dikke plussen overdag. Plus 4 in de nacht, min 4. Uh, zonnige periode, het blijft droog. En dat blijft ook de komende dagen zo. Maar we zien vanaf zondag dan dat de temperaturen langzaam wat verder naar beneden gaan. Dan komt die echte Russische kou onze kant op. En dat betekent overdag temperaturen die moeilijk boven 0 komen. Dus uh, nou, misschien wel een keer een ijsdag. Dan komt het kwik helemaal niet boven 0. En in de nacht gaan we dieper de matige vorst in. En dan moet je denken aan min 7 of min 8. Nou, dan vraag ik het nog één keer voor de luisteraars die nu pas inschakelen. Wanneer kunnen we schaatsen? denk je? Uh, in de loop van het weekend of begin volgende week op ondergespoten atletiekbaantjes. De sloten doen het ergens vanaf dinsdag woensdag en misschien als het echt allemaal mee zit, laat in de week op wat uitgebreidere schaal. Dankjewel Marco. Nog even naar de verkeersinformatie. Dennis mooi neemt de drukte al wat af of juist toe? Uh, nee, we zitten nu uh, op het hoogtepunt. Althans, dat is normaal gesproken altijd rond half zes, dus ik mm -hmm. neem aan dat dat het nu ook gaat gelden. Uh, tenzij er iets, uh, iets uh, gaat gebeuren natuurlijk. 520 kilometer is het nu al verdeeld over 114 plekken. Dat is meer dan gebruikelijk. Uh, dat komt vooral door ongelukken in het midden en het zuiden van het land. Zo staat er op de A1 Amsterdam Amersfoort uh, 9 kilometer tussen Eembrugge en Hoeverlaken. De vertraging is 20 minuten. A6 uh, vanuit Emmeloord naar Almere. Tussen Lelystad Noord en Almere Buiten Oost 5 kilometer. De linker is dicht door een ongeluk en dat levert een uur vertraging op. A12 bij Arnhem richting Duitsland. Een half uur extra tussen knooppunt Grijsort en Zevenaar. A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Nieuwegein. 14 kilometer en 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Os... zorgt voor een half uur vertraging... tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Valburg. Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de buurt. Doemdenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op?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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Magistraal. Neoraug in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte. Vind je het ook zo gedoe?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 7 minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. De een, ikzelf bijvoorbeeld, schrijft haar scriptie, afstudeerscriptie... over het Amsterdamse cultuurbeleid. De ander kiest een net wat spannender onderwerp. Zoals de 23-jarige studente Katja Bodan uit Antwerpen. Zij koos de burgeroorlog in Jemen als thema. Wie een afstudeerproject schrijft over Jemen... moet daar wel geweest zijn, vond zij eigenlijk. Dus boeken ze onlangs een ticket naar het land, naar Aden... op dat moment een relatief veilige tijdelijke hoofdstad, totdat Katja haar koffers had uitgepakt... en terechtkomt in zware gevechten binnen de rebellengroeperingen. En we hebben nu contact met haar. Katja, goedemiddag. Goedemiddag. Met je bent inmiddels weer veilig terug in België. Het heeft allemaal heel recent plaatsgevonden. En wat ik me eerst afvroeg is, wat vond jouw school van jouw plannen? Um, ze hebben mij gesteund. Um, ze zijn wel gewoon dat ik... Uh vreemde ideeën heb, dus uh, oh. ze hebben mij daar helemaal in gesteund. Wij horen hier vooral um, van NGO's verhalen over hoe gevaarlijk en hoe chaotisch jemen is. Dat het moeilijk is om daar als journalist uh, te zijn. Um, we horen het ook van onze correspondenten. Verschillende partijen, waaronder ook al-Qaeda vechten met elkaar. Waarom heb jij dat risico genomen? Um. Ik uh, spe specialiseer me in het Midden-Oosten. Dus ik was op de hoogte met wat er gebeurde. Maar uh, ik merkte dat er heel weinig media-aandacht naar ging. En ik begreep niet zo goed waarom. Mm -hmm. nu, ik weet dat er, nu weet ik dat er verschillende redenen voor zijn. Het is moeilijk om er te geraken. Um, het is duur, het is gevaarlijk. En uh, voor journalisten is toegang uh, krijgen heel moeilijk. Maar ik vond dat, um, dat ik het moest proberen. Um, ik ben in september begonnen met de zoektocht... Uh, om, om om, om uit te zoeken hoe ik daar moest geraken. En uiteindelijk in januari had ik mijn visum, dus ik ben gegaan. Um, ik heb mijn uh, veiligheid gegarandeerd. Dus ik heb alle maatregelen genomen om uh, daar veilig te zijn. Mm -hmm. En dat was ook zo. Um, natuurlijk is het gevaarlijk, het is heel chaotisch, inderdaad. Maar um, ik was nooit echt in gevaar. Want vertel eens, hoe heb je dat voorbereid? Dan? Je zegt, ik heb allerlei uh, maatregelen genomen om mijn veiligheid te waarborgen. Wat, wat heb je dan gedaan? Wel, um, ik heb uh, contact opgenomen met verschillende NGO's. Ook met de ambassade van Jemen in Brussel. Die hebben mij ook gesteund. Um, ik, um, ik, ik heb uh, via één NGO uh, contactgegevens gekregen van een fixer in Aden. Die um, ook toegang... Um, dus, dus ook bijvoorbeeld uh, BBC, CNN enzovoort heeft geholpen om in Jemen te geraken. Mm -hmm. En uh, hij heeft dat voor mij ook gedaan. Maar hij heeft... Um, hij zorgde eigenlijk voor mijn veiligheid. En okay. ook het feit dat iedereen wist dat ik er ging zijn... zorgde daar ook wat ja. voor. Want um, zo'n zo fixer is eigenlijk een plaatselijk contact. Um, iemand die ja, alle, uh, weet hoe de hazen lopen... en weet waar de problemen eventueel Inderdaad. te vinden zijn... en jou daarbij begeleidt, Klopt. Um, hij is zelf een journalist, uh, of was een journalist. Nu is hij een fixer En hij heeft heel veel contacten. Dus okay. dat heeft het wel voor mij makkelijk gemaakt. Wat heb je aangetroffen? Kun je vertellen wat je hebt gezien in Aden? Wat je hebt meegemaakt? Um, voordat ik vertrok, um, kreeg ik van bepaalde mensen commentaar... dat ik daar niks ging vinden. Omdat het uh, onder Saudi-patronage is. De, de stad is veilig enzovoort. Um, dat is niet zo. De stad is... Mm, helemaal verwoest eigenlijk. Niet helemaal, maar grotendeels verwoest. Um, heel veel gebouwen die met kogelgaten... en ga, gapende gaten zijn achtergelaten. Um, er is geen infrastructuur. Uh, er is vuilnis overal. Dus uh, er, is, er is geen vuilnisophaling... Uh, dus um, vroeger had, waren er heel veel ziekenhuizen en, en brandweer enzovoort. Nu, is het, nu bestaat het bijna helemaal niet. Er zijn maar een paar ziekenhuizen die nog werken, amper. Um, ja, het, het, het, het, het, het, ligt, het ligt er heel zielig bij eigenlijk. En, en heel hallucinant om dat zo te zien. Ja. Omdat... Um, dus, Mis, er hebben heel, heel zware gevechten plaatsgevonden in 2015. Tussen de Houthis en de internationale coalitie. Dus, Onder leiding van Saudi-Arabië is, is dat, hè, die coalitie? Inderdaad. Ja, ja inderdaad. En de uh, Verenigde Arabische Emiraten. En eigenlijk de stad is nooit uh, terug opgeknapt. Of zo, dus het, het ligt er nog steeds heel erg bij. En toen jij daar was, uh, braken er dus gevechten tussen rebellen onderling uit? Um, nee, nee, niet tussen de rebellen, dus de, rebele, dus, dus, um, de internationale coalitie... Um... Dat is de regering van Hadi, onder, uh, die gesteund wordt door, de, uh, door saudi arabië En okay. uh, aan de andere kant zijn er de, um, het zuidelijke transitieraad... of de zuidelijke uh, separatisten van Zuid-Jemen... die Zuid-Jemen eigenlijk onafhankelijk willen maken. Um, die worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten. En uh, toen ik er was, um, een paar dagen nadat ik gearriveerd um, was... Uh, kreeg um, de overheid van Hadi, van de zuidelijke separatisten een ultimatum om hun um, regering uh, om hen eigenlijk te includeren in hun regering. Dus hun regering moest helemaal worden ontmanteld. Um, dat is uiteraard niet gebeurd. Er zijn wat beslissingen genomen van de overheid om bijvoorbeeld protesten te um, uh, verbieden ja. uh, op de dag van het ultimatum. Maar mensen zijn nog steeds op straat gekomen. Iemand heeft het eerste kogel gelost. Ik, we weten nog steeds niet wie. En dan is het Helemaal losgebarsten. Dus um, de, nu even om het in perspectief te um, leggen. Dus spanningen en, waren en er al En wie je jaren... zegt, het is, het is helemaal losgegaan toen. Ja. Uh, wat, wat gebeurde er? Wat, wat heb jij gezien? Um, of heb je je gewoon ja, dus, schuil gehouden? Uh, ja, ik heb ook wel um, gezien... Dus, er waren al heel lang spanningen. Dus op dat moment is het helemaal losgebarsten. Uh, over heel het stad zijn... Um, uh, Gewichten begonnen. Dus tussen de, um, um, de militaire krachten van Hadi en de separatisten. Um, Aden is één grote militaire basis. Dus mm. er zijn ongeveer 25 of meer militaire basis over heel de stad. Um, en die zijn allemaal met elkaar beginnen vechten. Dus twee dagen lang was het heel zwaar. Um, dan moest ik inderdaad schuilhouden Ik kon niet echt buiten gaan. Niemand kon echt buiten gaan. Het was veel te gevaarlijk. En we hoorden gewoon om ons heen constant bombardementen, kogelschoten, um, ja, granaten enzovoort. Dus nou. dat was uh, vrij heftig. Ja. Nou, nou, hoe oud ben je? Mag ik dat vragen? 23. Ah, ik word morgen 24. Kijk eens aan. Ja, dat, dat telt. <laughs> maar dan ben je ja. wel heel jong om midden in een oorlog te zitten, denk ik dan. Um, ja, ik denk het. Maar aan de andere kant... Um, het is mij ook gezegd dat ik niet ervaren genoeg ben. Maar wanneer ben je wel ervaren genoeg? Dus nou, niet zozeer dat je ervaren genoeg, genoeg bent. Maar meer dat het gewoon een hele heftige ervaring is. Of heb je dat zo... Ja, hoe was dat? Um, op het moment zelf... Um, Merkte ik er niet echt veel van dat ik, dat ik bang was of zo. Maar um, achteraf, als ik er nu over nadenk... dan is het, was, was het wel heel heftig en eigenlijk heel gevaarlijk. Mm. Maar zoals ik al zei, ik was veilig waar ik was. Dus uh, veel kon er niet gebeuren. Enkel dat ik ja, enkele dagen moest binnenblijven en niks kon doen. En je kan het, verha um, het verhaal ja. van Jema ook nu vertellen. Hè? Dat is natuurlijk ja, heel ja, erg verzet. belangrijk. En ik, ja, ik hoop dat er meer journalisten naartoe zullen gaan... Want het is moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Dus dat, dat is het belangrijkste. Als je het echt wilt, dan geraak je daar als journalist. En je bent zelfs welkom, zou ik zo zeggen. En mag ik vragen, heb je, wat is het, het product nu geworden? Heb je je scriptie af? Ga je artikelen schrijven? Of wat, wat ga je doen met, alles wat je, met al je ervaringen? Um, ja, inderdaad, ik ga artikelen schrijven. Um, ik heb een reportage afgemaakt. Ik heb die nu gestuurd naar uh, een publicatie. Dus we zien nog wel. En je scriptie? Um, en inderdaad, ik heb, en mijn scriptie is al ingediend. Dus en heb je daar ook al een cijfer voor gekregen? Ja. Nog niet. Um, in juni, denk ik. Aha, nou, ik hou ons even op de hoogte. Want dat <laughs> ben ik wel heel benieuwd naar wat je daarvoor gaat krijgen. Wat een moed. Ja. Um, en, en dank voor jouw verhaal, Katja. Geen probleem, bedankt. Journalistiek Katja Bodan uit Antwerpen ging naar Jemen... omdat ze het verhaal daar zelf wilde optekenen. Wij gaan door naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Um, nou, ik zei net, van, waarschijnlijk hebben we een kwartier geleden het uh, hoogtepunt wel gehad. Maar dat is niet waar. We stijgen weer door naar 560, ki ja, 560 kilometer nu. Op uh, de A6 loopt het in beide richtingen vast tussen Almere en Lelystad. Door een uh, ongeluk op uh, de A6 in de, in de richting van Almere. Op uh, de um, A50 van Apeldoorn naar Os heb je een half uur vertraging tussen Knopend Waterberg en Heteren. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Het is uh, 13 minuten voor 6 tijd voor uw dagelijkse dosis. Tech en Getje, nou is het donderdag. Let's talk about tech, baby, Eat dan weet u het. Dan kijken we altijd naar wat er vandaag in de NOS op 3 Tech Podcast zit. Jonne Ter Veer van de Tech Podcast is hier bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Jonna. Ja, hoi. Je vertelde het eerder al eventjes bij ons: toen je aanschoof jongeren die heel slim zijn met computers, hebben de vakantie van Enzo Knol gehackt. Vertel eens even meer. Ja, allereerst dit zijn jongeren van de Cyberwerkplaats Rotterdam. En dat is een plek waar jongeren tussen de 15 en 25 jaar worden getraind tot beveiliger tegen digitale criminelen. Nou, zij doen vaak een challenge en dit keer was het... hack de vakantie van een bekende Nederlander. Eén van hen was Enzo Knol en het is gelukt. Want hoe, hoe hebben ze dat gedaan? Hoe kan je nou een vakantie hacken? Nou, het, dat gaat makkelijker dan je denkt. En dat was ook echt wel iets... toen ze het vertelde in de uitzending... de oprichter van die cyberwerkplaats, Mary Jo de Leo... toen dacht ik, jezus, is het zo simpel? Echt waar? Ja, dat is dus zo. Tipje van de sluier... Zij zijn erachter gekomen door via de chatfunctie van een reisbureau... waar hij zijn vakantie had geboekt. Ook daar konden ze achterkomen. Zijn ze gaan chatten alsof zij enzo knol waren. Nee. Ja, zo dus. En zo hebben ze al zijn reisgegevens kunnen krijgen. Dus waar hij naartoe op vakantie ging... maar ook wie er met hem mee reisde, gewoon alles. Want die chatfunctie is dus niet beveiligd? Begrijp ik dat goed? Nee, bij dit reisbureau was die functie niet beveiligd. Nou... Goed. Um, luister naar de podcast. Ja, Daar, daar vertellen we nog meer, meer tips. details. Uh, daar komen meer details. En morgen start er nog een challenge. Dus als je nu luistert en bekende Nederlander bent... dan moet je zeker even luisteren. Want morgen ben je dan niet helemaal veilig... Oei. voor een nieuwe challenge. W waar hebben jullie het nog meer over in de podcast? Ja, we hebben het uh, ook over streamingsdiensten als Netflix bijvoorbeeld. was vandaag in het nieuws. De Raad van Cultuur heeft een rapport gepresenteerd... waarin ze vinden dat streamingsdiensten ook wel wat mogen teruggeven aan Nederland. Mm -hmm. Steeds meer mensen hebben er een abonnement op, we genieten ervan. Maar ja, het kan wel ten koste gaan van het Nederlandse filmaanbod. Want er zijn tot nu toe in Nederland geen verplichtingen voor Netflix... om Nederlandstalig aanbod aan te bieden. Dan wel om ervoor te zorgen dat er veel koopproducties gemaakt worden. Ja, dus er is geen investeringsverplichting of zo hier. Nee, nee, dat is er niet. Dat is er in Frankrijk bijvoorbeeld wel. Nou, de Raad van Cultuur heeft daarnaar gekeken en gedacht... ja, daar moeten we iets mee. De directeur van de Raad van Cultuur schuift bij ons aan... en die vertelt waarom... wij dat als kijker eigenlijk ook belangrijk zouden moeten vinden. Want dat kan je natuurlijk wel afvragen, hè? als je... Game of Thrones fans ben, fan bent of, of Mr. Robot houdt... dan kan je denken, nou, ik heb mijn favoriete series al. Maar dat zit dus wel even iets anders. Ja, maar dat, dat klinkt logisch. Of, of is dit het niet? Ja, nou, ja, dat klinkt dus heel logisch hè, dat ze investeren in... Uh, uh, dat, dat ze iets zouden moeten teruggeven. Maar ja, dat ligt dus toch wat ingewikkelder. Er moet overigens nog gereageerd worden, voor zover ik weet. Um, en het kabinet moet het advies ook nog overnemen. Het is niet bindend. Maar als het wordt overgenomen, ja, dan, uh, dan moet Netflix daar... Mogelijk wat mee. Het is uh, terug te beluisteren in de NOS op 3 Tech Podcast. Ik ga zeker luisteren, want ik wil ook weten hoe het zit met die vakantie van Enzo Knol, natuurlijk. Ja, Jonne, dankjewel. Testing, one, two, one. <tied> 10 minuten voor zes op het strand van Scheveningen... nadert een bijzonder project zijn voltooiing. Het zijn ringen van zand, 300 meter breed... en 100 meter diep per ring, 2,5 meter hoog. Je moet maar even kijken op ons Twitter-account, @nieuwsenco. Het is een schepping van landschapskunstenaar Bruno Doedens. Hij maakt het voor de manifestatie Feest aan Zee... 300 jaar badplaats Den Haag-Scheveningen. En dan voor de officiële opening trekken de ringen veel bekijks. Jeroen Wielaert liep naar het beschutte binnenste. Op een frisse winterdag in 2018 blinken de witte Scheveningse torenappartementen in de zon. Maar twee eeuwen geleden is het begonnen met een eenvoudig badhuis. En Paul de Kievit van Schevenings Museum weet er alles van. Wat Jacob Pronk als Scheveningse reder toen had afgekeken in Frankrijk en in Engeland. Jacob Pronk was een ondernemende Scheveninger... en had zijn ogen goed de kost gegeven als reeder... op zijn buitenlandse reizen in Engeland en Frankrijk. Daar heeft hij de badcultuur ontdekt... die al vanaf midden-18e eeuw in Engeland gewoon was... waar mensen zich vanwege de geneeskrachtige werking van het zeewater... lieten onderdompelen in de Koude Zee. Met een ouderwets woord kuren. Dat moest hier ook in Scheveningen gaan beginnen... Hij verzag dat dat in Scheveningen ook wel een succes zou kunnen worden. De Scheveningse bevolking was verarmd uit de Bataafs-Franse tijd gekomen... omdat ze niet mochten vissen. Hij zag dit als een um, goede economische impuls voor het vissersdorp Scheveningen. En dan gaan ze hier feest aan zee vieren. Wordt Bruno Doedens om advies gevraagd? Nou, Die wist nog wel wat, want die had in 2006 voor Oerol... ook al een kring van ringen gebouwd... Ze zijn niet olympisch, maar het is wel een prestatie. We staan er nu midden tussenin. Er midden in, ja, en dan zijn de middenste ringen 2,5 meter hoog. Dus je kunt er niet overheen kijken. Het is heerlijk liuw hier. Mm -hmm. dus dit is eigenlijk het nieuwe kuuroord, zou je kunnen zeggen. En deze ringen die, uh, symboliseren eigenlijk die verbondenheid enerzijds... en ook die 200 jaar, 20 decennia ringen padcultuur. Het is landschapskunst ook. Jij beweegt je al jaren als een soort Christo over stranden en andere gebieden. Niet om ze te bedekken met doek, maar om dit soort constructies te bouwen. Ja, ik noem het tijdelijke landschappen. En ik ben heel erg bezig om de dynamiek van de kust zichtbaar te maken. En de kust te zien als een culturele opgave. Dus eigenlijk dat je meer doet en de betrokkenheid van mensen vergroot... en de verbeeldingskracht aanjaagt. Maar op basis van de dynamiek die zo eigen is... Aan de, de kust, aan die smalle zone, om de rand van ons land. Komen glazen schelpen te liggen. En daar binnen klinken dan de verhalen. Ja, twintig schelpen. Die vanaf in de weekenden liggen die hier uh, in het midden van de, van de ringen. En die vertellen verhalen van Scheveningen. Er is een lied gemaakt, er is een gedicht gemaakt, speciaal daarvoor. Er is één schelp die alle uh, mensen die op zee gebleven zijn, uh, gestorven zijn, die allemaal opleest. Dat is een half uur lang allemaal namen. Dat is zeer uh, indrukwekkend. En zo is het een mooie ja, samenvatting eigenlijk van wat we hier opgehaald hebben uit die, die lokale cultuur van met name Scheveningen. Op de buitenste ring zijn twee met zilverpapier beplakte draglines nog bezig met hun laatste scheppende werk aan de buitenring. En hier komen nog de zandgezichten van de Deens-Italiaanse... Rikke, Wilkholm Larsen. Ja, dat zijn, dat zijn in wezen gezichten die uitkijken op zee. Het is gewoon universeel. Iedereen kan zich erin herkennen. Geen Neptunussen. Uh, nee, nee, nee. Die gezichten worden dus gemaakt. Ze zijn ongeveer vier meter groot. Maar die eroderen dus ongeveer op het moment dat ze gemaakt worden... wordt het door de natuur alweer afgebroken. En wat we gaan doen hier is die, dat we smorgens beginnen met een, uh, met een kind te maken. Dus zij maakt dan een kindfiguur. Door die, de wind wordt het geërodeerd. Het wordt een uh, jonge dame rond de middag. En s'avonds wordt het een oude vrouw. Dus de natuur is daarmee mede creator, mede-auteur van de zandgezichten. Iets anders dan die bekende zandsculpturen? Ja, die zijn gebaseerd op stabiliteit... en juist zo lang mogelijk proberen die vorm te houden. En hier gaat het juist om dat het ook weer heel snel transformeert en verandert. Nog voor de voltooiing zijn er al heel veel mensen hierop afgekomen, hè? Ja, afgelopen weekend. Toen hadden we zes ringen klaar. En toen waren de, het was het prachtig weer natuurlijk. Er zijn in dat weekend, al zaterdag en zondag, meer dan 1500 mensen geweest. Die allemaal, heel veel kinderen. En het was natuurlijk één grote speeltuin. Dat was echt fantastisch. Paul de Kivit, het is alsof die ringen die Scheveningers van toen omarmen... Ja, zo mag je het wel zien. Het is natuurlijk een prachtig project. Het roept heel veel nieuwsgierigen naar het strand. Iedereen wil weten waar het om gaat. En ik vind het een heel mooie symbolische uitdrukking van 200 jaar badcultuur. Commercieel ook, hè? Ja, nou, dat mag toch ook wel. Scheveningen heeft weer nieuwe allure gekregen de laatste jaren. En dat mogen we best laten zien. Met een nieuwe boulevard, een pier die weer heel goed draait. Het koerhuis met nieuw management. En ik hoop dat dat deze zomer echt veel toeristen naar Scheveningen doet trekken. Opening zaterdag 3 maart met een bijzondere voorstelling in het midden van de ringen. Dan zit daar niemand minder dan Cesar Zuiderwijk achter de drums. Onder andere, nou, dat, we zijn er nog aan het invullen hoe het precies moet worden. Boilerhouse doet mee, dus zowel dans als een koor. Als drum uh, is de opening en het, het, het is een soort toevalsmoment... Uh, vanaf drie uur, uh, wat eigenlijk het app en vloed... het karakter van de, van de dynamiek uh, weer weerspiegelt. Het is er even en dan is het weer weg. Het is echt iets om te gaan bekijken, zou ik zeggen. In het kader van de manifestatiefeest aan zee... 300 jaar badplaats Den Haag-Scheveningen. Daar moet u dus zijn. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Suzanne Schulting voor negen rondjes vlammen. We zijn begonnen. Ja, Alle ja, hoofdpunten van de Olympische in Winterspelen in Pyeongchang. gedaan, terug het initiatief genomen door Suzanne Schulting. Schulding ik na, had genoten, zo ontzettend veel. van. Ik had genoten, zo dat ik in de Olympische Finale stond. Leek het op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Nog altijd Suzanne Schulting, de Koreaanse dames gaan onderuit. En Suzanne Schulting pakt het graag. Met elke dag... Radio Olympia. medaille.